Vergeblukt met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli is de strijd vandaag. Toch hebben de opstandelingen er vertrouwen in dat de strijd morgen is beslecht. Ze zeggen dat ze het gebouw van de staatstelevisie in handen hebben gekregen. De zender ging uit de lucht. De Arabische Liga heeft de opstandelingen volledige steun toegezegd. zodat ze nu kunnen rekenen op de algemene steun van de Arabische wereld. Onbekend is waar de Libische leider Gaddafi is. De westerse leiders hebben Gaddafi opgeroepen de macht over te dragen. om verder bloedvergieten te voorkomen. De Europese Centrale Bank heeft afgelopen week voor ruim 14 miljard euro aan staatsobligaties opgekocht. Het zijn staatsobligaties van zwakke eurolanden die op deze manier een steuntje in de rug krijgen. De namen van de landen zijn niet bekendgemaakt. Een week geleden kocht de ECB al voor 22 miljard euro aan staatsobligaties op. De Europese beurzen staan vandaag in de plus, de AX, index sloot met een kleine winst, 0,8 procent. In de voorbije weken verloor de beurs meer dan 20% door de schuldenproblemen in de eurozone en de Verenigde Staten. De ouders van Tristan van der Vlis, die in april zes mensen en zichzelf doodschoten in Alphen aan de Rijn, hebben contact gehad met nabestaanden. Kort na het drama hadden ze al aangegeven dat ze graag contact wilden met slachtoffers als die daar open voor stonden. De gemeente wil niet zeggen op welke manier er contact is geweest en wat de inhoud ervan was. In Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Irene die over het land trekt. Eerder werd nog gedacht dat Irene langs Puerto Rico zou trekken, maar de orkaan veranderde van richting. Gisteren werd ook het Caribische eiland van miljardair Richard Branson getroffen door de orkaan. Tijdens de storm brandde de villa van de zakenman af. De twintig gasten, onder wie actrice Kate Winslet, werden geëvacueerd. De orkaan Irene gaat nu in de richting van de Dominicaanse Republiek en Haiti. Het weer vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking en plaatselijke bui morgen 25 graden vooral smiddags middags en s avonds onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A12, daarna richting Utrecht voor Reewijk 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 5. A13, daarna richting Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 7. A15 Europoort Rotterdam voor Knopertwaanplein 7. De A16 Breda Rotterdam voor de Bresseplein 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4. A27 Almere Utrecht voor Bildhoven 5. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Afrit en Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeer. Bent u al BN'er? Nee?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 is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Nostradamus. In the year 1999. Your world. Will change. Nostradamus. Mevrouw Dames, een man die uh, eigenlijk heel de wereld al voorspeld had van, uh, vanuit uh, 1800 zoveel, 1600 zoveel. Ik weet niet precies wanneer die man geleefd heeft, maar hij had hele grote voorspellingen die heel veel uitgekomen zijn. Het 1999 zou een omkeer zijn in de wereld. Nou, dat is niet echt gebeurd. En hij zei van in het jaar 1999 dan zal de wereld een keerpunt krijgen. Nou iedereen had zo een beetje zo van 1999, dat zal wel meevallen. Maar het jaar 2000, dan gaat het pas mis. En ook dat is eigenlijk allemaal wel meegevallen hè. Welkom overigens bij deze uitzending van Muziek Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Je hoorde in uh, dit nummer Advent samen met Engelbert Humperdinck in Nostradamus. En Advent is een koor. Ik heb nog zo'n koor. En je luistert naam Faith and Harmony. Gregoriaanse muziek en zij zingen pophits. En u heeft het al herkend, hè? Van Phil Collins. Dat zo'n mooie, zo bekende Another Day in Paradise. Nu dus uitgevoerd door... Christus. in de kerk ook muziek gemaakt kan worden van popmuziek dat de mensen daar ook heel erg tevreden mee kunnen zijn Eva de Rover is een dame uit, uit België, zij heeft daar al heel wat nummers op cd opgenomen en heeft daar heel wat nummers uitgebracht. De ene hit na de andere heeft zij op haar naam staan, deze Eva de Rover. De Belgische mensen die worden, die zijn bekend om hun hele mooie uitspraak. Moet u maar eens letten op de stem van deze Eva de Rover in Laat me je lied zijn. in de Eva daarover. Ja, ik, ik, ik had mijn computer aanstaan. Ik draaide die mp3 vanaf mijn computer. En uh, ik, ja, ik was eigenlijk op die computer bezig. En toen hoorde ik ineens dat die wat stoorde. En toen dacht ik van, ja, je moet ook geen twee dingen tegelijk doen op zo'n computer. Hè? Stevie Wonder en Babyface. How come? How long? There was a girl Ik Ze is toch een grote hit mee gehad, deze Stevie Wonder en Babyface Ik heb nog wat uh, muziek gevonden in mijn, uh, in mijn kast Onder andere van Robbie Robertson De Red Road Ensemble, zo worden ze ook wel genoemd En als u luistert, dan hoort u een klein beetje de didgeridoo op de achtergrond In Ghost Dance Komt van de CD, Music for the Native Americans Robertson hoorde nu de DJ maar heel zacht op de achtergrond. Maar bij deze wordt hij iets meer naar voren gebracht. En dan heb ik het over Xavier Ruud, een Australische jongeman. Well I see. This is my window. is my fortune It's so Afrikaanse man naar de andere is maar een klein pasje, hè? Xavier Rudd naar Troy Cassard en hoop ook hij combineert de traditionele instrumenten met de moderne muziek. Daddy got taken away by Pretty sure he knew Mother was crying as loud As I've ever heard We all sat silent and still Not saying a word Our memories of Father are faded And mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She sat us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time, it brought no answer.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 But no answers Oh, in time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 Kent Hij je angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliet. Ik ga weg. Ik ga lopen. Ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg. Tot de zon. De hout. En lopen tot de zon komt tot die straal blijf maar binnen. Het is goed zo. Ik wou je zien als laatste keer wat we samen vroeger dronden. Weet de helft van ons niet meer. Ik hoop dat je gelukkig wordt. Ik hoop dat ik me niet vergeet. Ik hoop dat ik gelukkig word. Nu ik zie wat ik zo mis. Houd je vast soms als je past. Met je hoofd, lief, logisch dat je me verliest. Ik ga lopen tot de zon komt, tot de zon me achterhaalt. Lopen tot de zon komt, tot die straal. En dan ben ik gelopen tot de zon komt Nou ja, we hebben nog een hele mooie nazomer Wordt er gezegd, hè Binnenkort de klok weer verzetten Meer een uurtje langer licht Het wordt er wel beter op, denk ik Er old hope It goes right through the soul This old shoe And the water on the ground Ain't got no place in the city's plan So it's only got one thing left to do Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done Sneaking in There's a silver moon, came a little too soon Won't let me sleep as long as it's there it's just creepy Jones en de Handsome Band en Special Guests. En in Creeping In was een special guest niemand minder dan Dolly Parton. Ik heb een cd'tje in mijn bestand staan van Purper. En ik pakte pas geleden die cd daaruit. En toen dacht ik van, eigenlijk hebben zij toch hele mooie grapjes gemaakt. hè? Een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam. amsterdam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 ja, dan kun je denken wat eigen flauw eigenlijk om zoiets te doen Maar het is toch heel erg uh, mooi gedaan hoor Van Erik de Breij, Frans Mulder, Alfred van der Heuvel en Hans van der Wouden Laten eens maar eens gaan luisteren naar Bed to the Bone van Inner Circle Nou, no, chest. In a circling tone again Bad, bad, bad to the bone Born in the world with a microphone I said you're bad We in, uh, in het zuiden van uh, Nederland, in België dus. En uh, de met waren erover, maar er loopt nog een dame rond. Luisteren naar de naam, Belle Perez. Het lijkt wel of ze van Spaanse afkomst is, hè? Een Ave Maria, maar dan op haar manier, met Spaanse klanken. Ave Maria, cuando seras mía, si me quisieras, todo te daría cuando serás mía al mismo cielo yo te llevaría Ave María cuando serás mía si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía al mismo cielo yo ZANG toeval zijn, maar op het moment dat zij begon te zingen AV Maria begon hier de zon wat meer door de ramen te schijnen. The Lighthouse Family and friends. een beetje van Willy in je hand krijgt, dan denk je meteen aan Mink de Vel. Hij heeft daar ja, een uiterlijk op, alsof dat het uh, Mink de Vel zelf is. Maar ik was even in verwarring gebracht toen ik die CD zag. <middels> En ik ga het in de tijd en jij moet. En jij moet voor zoveel vitamine. Nee, ga vrij, ga zoveel vivo loco. Zijn in een vijf Spanjaard. Dan door zon dan samen door, voor de zolder, middagvila, zing je op de zolder, de Zing door, voor de zolder, middagvila. Zing je door, zing je zing je door, de je zing je door, zing je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 Vind ik je zo'n chicke bella, chicke bella als ik hem die straal. Dansend door het vuur zonder ieder Ik denk dat degene die er het meeste plezier aan beleefd heeft aan dit uh, singer Willy Zalem. <middels> Nou ja, je verdwijnt heel langzaam uit je speakers, hoor, met de Macarena deze, Willy. Deze dame, die heeft het over een hele rijke wereld, oftewel It's a Rich Man's World. Alhoewel, in deze tijd denk ik niet meer. It's a Rich Man's World a Rich man's world.